4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. Ja, straks hier aan tafel in Café De Kroon in Amsterdam... Sander Hulsman van het blad Computerbol... Het gaat over de Chinezen van Huawei. Het gaat steeds beter. Dat bedrijf dat wil hier de boel gewoon overkomen nemen. Nou ja, een heleboel willen ze in ieder geval en gisteren was het eerste grote verkiezingsdebat... voor de gemeenteraadsverkiezingen met landelijke kopstukken. En daar heeft Kees Bolman weer naar gekeken. En ik denk dat ik al bijna kan voorspellen wat hij ervan vindt. Radio 1 vandaag, zometeen na het NOS-journaal met Ewout Jong.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 Bij een vier maanden oude baby in de Verenigde Staten... is een hersentumor verwijderd die tanden had. Het waren er drie en ze zagen er precies hetzelfde uit... als tanden in een onderkaak. De artsen kwamen de tumor op het spoor... doordat het hoofd van het jongetje te snel groeide. Nadat er op een hersenscan een tumor was gezien... werd besloten de jongen te opereren. Het jongetje maakt het nu goed. Wetenschappers vermoeden al langer dat sommige hersentumoren... uit dezelfde cellen bestaan als waaruit tanden ontstaan. Maar tot nu toe waren er alleen kalkresten in zulke tumoren gevonden. In Amsterdam is schrijver en columnist Hugo brandt kostius overleden... en dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Verslaggever Jeroen Wilaert. Hugo brandt kostius was uh, ten eerste een groot taalkundige... en dat bleek bijvoorbeeld uit uh, het boek uh, Opperlandse Letterkunde... wat hij schreef onder zijn pseudoniem Batwes. Maar daarnaast was hij ook zeer polemisch... Uh, in de hoedanigheid van uh, Piet Grijs bij Vrij Nederland... en Stoker in de Volkskrant. Het boek Opperlandse Taal en Letterkunde werd bekroond met de Multatuli-prijs. In 1984 kreeg Brandkostius de PC-hoofdprijs toegekend. Maar toenmalig minister van Cultuur Brinkman weigerde hem de prijs te overhandigen. Omdat hij Brandkostius teksten beledigend vond. Hugo Brandkostius was 78 jaar. In China zijn ruim duizend mensen opgepakt op verdenking van de babyhandel via internet. Volgens de Chinese autoriteiten zijn vier bendes opgerold en zijn 380 baby's bevrijd. De politie van Peking en Yangsu kwam in actie na tips over een website waarop kinderen te koop werden aangeboden. Een van de verdachten heeft bekend dat Chinese ambtenaren werden betaald om documenten op te stellen zodat de babyhandel op legale adoptie leek.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 En hoe staat het met het verkeer van de AWB Wijnand Zwaan? Nou, eigenlijk wel goed. Het is een bescheiden avondspits. Bij Rotterdam staan nog de meeste files, maar echt lang zijn ze niet. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voorknopend Kleinpolderplein 4 kilometer file. En de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliederrecht Oost 5 kilometer. Op zoek naar voordelig en persoonlijk juridisch advies?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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Gisteravond was het dan het eerste grote landelijke verkiezingsdebat... over de gemeenteraadsverkiezing met landelijke kopstukken. En daar werd door onze landelijke politieke commentator Kees Boman naar gekeken. U hoort zo wat hij ervan vond. En natuurlijk live muziek met Tessa Rose Jackson. Allemaal vanuit de gemeente Amsterdam uh, in Café de Kroon aan het Rembrandtplein. We beginnen met de Chinezen, want de Chinezen die komen eraan. Langzaam maar zeker neemt het Chinese bedrijf Hoerwijn... namelijk een prominente rol in op de Nederlandse telecommarkt... Het bedrijf werd zelfs genoemd als shirt sponsor voor Ajax. Nou, Sander Hulsman van Vakblad Computerbol houdt Huawei al een tijdje in de gaten. Welkom, Sander. Dankjewel. Je hebt zelfs een Huawei-telefoon. Dat klopt. Ja, dat klopt. En waarom hebben gekocht? Nou, ik ben zelf aanhanger van het, uh, het Android-besturingssysteem. En uh, ik was op zoek naar uh, ja, het grootste scherm uh, gekoppeld aan Android. En toen kwam ik bij Huawei. Uit. Ja, want je hebt eigenlijk twee dingen, Apple en alle anderen ongeveer, Even ja. heel grofweg gezegd, ja. Android. Smartphone vlak heb je uh, alle andere grote merken beschikken over het algemeen over, over Android. Ja. En het is eigenlijk Android uh, tegen Apple. Maar ben je uh, super hip als je hiermee in het café zit? Of, uh, nee. nee? nee, nee, nee. Je... Niet, het is niet, uh, niet het iPhone-idee uh, dat je erbij hoort uh, als je zo'n telefoon hebt. Want hij kost maar de helft, of zo. Minder dan de helft nog. Zo. Ja. Maar dat bedrijf uh, riepen wij steeds. Uh, gaat de Europese markt veroveren, is dat aan de gang? Ja, uh, ze zijn uh, wel degelijk markt aan het veroveren. Uh, ze komen natuurlijk oorspronkelijk uit China. Hun thuismarkt. Ze hebben altijd alles uh, binnen de landsgrenzen gehouden. Uh, maar zijn uh, sinds een aantal jaren zeer actief uh, buiten China bezig. Omdat uh, ja, de rek was uit de Chinese markt. En, uh, ja, als daar dan... heeft iedereen al zo'n zo Huawei. Uh... Nou, het is niet zozeer dat ze daar Huawei hebben. Uh, het is vooral dat ze daar telecominfrastructuren die nodig zijn. Om bijvoorbeeld mobiele telefonie of mobiel internet te kunnen faciliteren. Dat uh, dat, dat wel een beetje vergeven was. Die netwerken. Die, die 3G, 4G, het is ja, allemaal. Ja, al die mooie technologieën uh, waarmee je uh, sneller kan internet op je mobiel. Uh, uh, ja, dat dat was vergeven en uh, ja, ze wilden hun vleugels uitslaan. En dan gaan ze naar Europa en niet naar Amerika bijvoorbeeld. Uh, ze gaan de hele wereld over. Ze zitten op dit moment in 140 landen. Ook in Amerika. Alleen Amerika houdt voor Chinese bedrijven een beetje de markt dicht. Zo wordt er over hoe wij Apparatuur gezegd... dat de Chinese overheid via die apparatuur, via een achterdeurtje... de data kan inzien van bijvoorbeeld de Amerikanen. Dus dat het mini-spionnetjes zouden zijn? Precies. NSA-praktijken alleen dan vanuit China richting Amerika. Zo de waard is... Uh, dat zou je kunnen uh, ja. zeggen. Okay. Ja, en ja. Uh, uh, ja, die, dat wordt gevoed door andere grote uh, telecomaanbieders in Amerika. Uh, die, uh, die daar baat bij hebben om um Huawei uh, van de markt af te houden. Want ja, ze zien het toch wel echt als een serieuze bedreiging. Ja. Maar in Europa is, bestaat dus niet zo'n me mechanisme. Daar zijn de Chinezen van harte welkom. Uh, in Europa zijn ze, zijn ze welkom, uh, uh, zeker. En uh, dat doen ze ook heel erg goed. Uh, uh, Huawei heeft een hele duidelijke doelstellingen, een ambitieus bedrijf. Uh, ze zeggen eigenlijk: elke markt die wij op willen gaan, daar willen wij in een top 2 uh, komen. Uh, uh, als je kijkt naar de carrier netwerken. Dat zijn zeg maar de onderliggende infrastructuren. Om bijvoorbeeld mobiele telefonie te kunnen faciliteren. Van bijvoorbeeld een T-Mobile. Uh, uh, daarin zijn ze eigenlijk met het bedrijf Alcatel lucent De nummer 1 en 2 wereldwijd. En dan uh, hebben we het toch over echt serieuze bedrijven. Die serieus uh, centjes verdienen. Want dat is wat ze echt belangrijk vinden. Dat, dat, dat hier iemand met zo'n mobieltje zit. Dat vinden ze dan allemaal prima. En ze hebben de tablets natuurlijk ook. En de, ja. de hele Rimland die Smart erbij devices. wordt. Ja? Ja. Maar het gaat eigenlijk om wat daaronder. Nou, de basis voor... Uh, Huawei, dat zijn die telecom-infrastructuur... als je kijkt naar hun businessmodel... dan is bijna driekwart van hun inkomsten... dat komt uit die hoek vandaan. En als je kijkt naar de smart devices, waaronder de smartphones... dan uh, bestaat uh, hun omzet nog niet voor een kwart uh, daaruit. Dus uh, de, uh, in de basis verdienen ze hun meeste geld echt met die... Maar het is hier in toch ook allemaal al bezet? We hebben hier toch allemaal al providers en ja. bedrijven die daarvoor providers hebben we inderdaad. Alleen uh, alles moet maar steeds beter, moet steeds sneller. De mobieltjes worden steeds beter. Iedereen wil tegenwoordig live televisie kunnen kijken op een mobiel... terwijl ze op de, op de tram zitten te wachten. Uh, de huidige netwerken die kunnen die snelheden die dan gefaciliteerd moeten worden gewoon niet aan. Ja, ja, Daardoor dus is ontwikkeld. vervanging van ja. die uh, onderliggende infrastructuur is, uh, is van belang om uh, ja, iedereen met zo'n smart device ja. maar uh, uh, sneller toegang te kunnen. Maar toch even doen. over die achterdeurtjes. Ja, logisch dat ze dat in Amerika roepen, want die willen niet graag dat die Chinezen een deel van de markt innemen daar. Ja. Maar goed, net, net zo goed als dat uh, ik die Amerikanen inmiddels daarin niet meer vertrouw. Uh, doe ik dat toch ook bij die Chinezen niet? Ah. Of is dat onterecht? Um, nou ja, ik weet niet of het terecht of onterecht is. De bemoeienis van de Chinese overheid in Huawei is miniem. Miniem? Uh, ik dacht dat ieder Chinees begrijp. Je kan toch niet groot worden in China zonder dat je banden met de overheid hebt? Mm, ja, ik ben nooit zelf in China geweest. Alleen ik heb me uiteraard wel in Huawei verdiept. En ook in andere Chinese bedrijven. En uh, als je kijkt naar hoe Huawei uh, uh, opgezet is... Uh, en wie op dit moment zeg maar, de eigenaren van het bedrijf zijn... dan uh, is dat eigenlijk volledig in de handen van het personeel. Het eigen personeel. Uh, uh, 75.000 man heeft ongeveer aandacht in het eigen bedrijf. Ruim 98 procent. En er zit een, een, een, een andere meneer nog in. Dit is de oprichter en de huidige CEO. En die heeft één nou, en een kwart procent ongeveer in handen. En dit zit Meer uh, belanghebbende hmm. aandeelhouders zijn er niet. Oké, oh, maar, okay, maar is, het, is het goed voor ons? als zij een groot deel van de markt hier weten te veroveren? Hmm. Um, nou, goed of niet goed, dat weet ik niet. Maar ik dat denk goed kopen bijvoorbeeld. Uh, dat zou heel goed kunnen. Uh, uh, hoe waar wij pretendeert uh, kwaliteit te leveren. Ze hebben in ieder geval uh, verhoudingsgewijs veel meer uh, uh, uh, capaciteit om uh, research en en uh, development te doen, hè, onderzoek en ontwikkeling. Uh, daarmee zeggen ze innovatief te zijn en uh, uh, goede producten te kunnen leveren. En dat kunnen ze uh, volgens eigen zeggen ook met, tegen een schappelijke prijs. Dus uh, als we dan hoe wij moeten geloven en hun komst uh, in Europa. Europa, uh, zien, dan uh, zouden ze dus kwaliteit tegen een laag prijs moeten kunnen bieden. Gaan we ze ook zien op de shirts van Ajax waar de sprake van was? Nee. Ge niet? Nee, er is, uh, inderdaad, uh, de, ik heb daarover ook contact gehad met uh, Huawei zelf. Zelf wilden ze er eigenlijk niks over zeggen. Uh, speculaties, uh, waar ze niet op willen ingaan. Ze wil niet zeggen ja of nee. Maar ik heb uh, inderdaad vernomen dat het niet doorgaat. Uh, en dat Huawei uh, om toch uh, op de een of andere manier aan Ajax gelinkt te kunnen worden... met de Amsterdam Arena in onderhandeling is om via de Arena een sponsorcontract binnen te halen. En uh, dat zou mogelijk kunnen gaan via uh, uh, de aanleg van een wifi-netwerk... waarmee ze bezig zijn in de Amsterdam Arena. Dat is een aanvulling op het, uh, op het netwerk dat uh, onlangs door uh, KPN... in samenwerking met Vodafone en T-Mobile is geleverd en uh, mogelijk dat ze via dat uh, contract uh, ook uh, een sponsorovereenkomst in de wacht ja, willen slepen om rondom Ajax uh, zichtbaar te zijn. Maar dus niet op de shirts? Terwijl Ajax ja. ook, ook vindt het leuk om zaken te doen met China. Nou ja, leuk, ze hebben keihard ja. dingen sponsoren nodig. Dus dat, een ja, Maar ze doen ook al meer met, met Chinezen, toch? Ze ja. hebben daar ook in ja, real nou, life shows nou, opgetreden. Ja, nou ben ik ja. uh, niet zo heel erg thuis in Ajax, maar ik heb inderdaad begrepen dat uh, ook op marketing uh, inderdaad wat Chinezen zijn aangenomen en dat ze qua voetbal uh, uh, ontwikkeling ook uh, naar China kijken. Uh, maar verder dan dat uh, gaat mijn kennis in ieder geval niet. We gaan zien uh, ja, wat er dan van dat bedrijf in of rond de arena te zien is. In ieder geval dank voor de toelichting voor dit moment. de Hulsman van Computable Hoor u. We gaan weer luisteren naar de band van Tessa Rose Jackson. Tessa, Rose, Jackson. En uh, als u op de webcam uh, misschien even mee hebt gekeken... dan ziet u dat het uh, zeker niet alleen Tessa is... maar ook Simone van Vught, Bas Peters, Pepijn van den Burg... Pet Liever, Remy de Boer en Darius Timmer. Een hele band is dat, Tessa, Rose, Jackson. Zo mooi. Dank jullie wel. Dank jullie wel, dat jullie er waren vanmiddag. In, in de buurt van Düsseldorf in Duitsland... zijn twee vrouwen doodgestoken op straat. NOS-verslaggever Ewout de Bruin, wat weet jij inmiddels... Over deze zaak? Ja, ik ben er maar eens even ingedoken hier bij ons op de nieuwsvloer. En het gaat om twee advocaten. De eerste die werd uh, doodgestoken in de buurt van haar kantoor in Düsseldorf. Gebeurde aan het begin van de middag al. Uh, politie is daar natuurlijk toen op afgegaan. Uh, zagen die mevrouw met messteken. Er was ook nog iemand uh, licht gewond. En een gebouw dat in brand stond. Uh, ja, en toen even later... In een klein stadje eh, Ekkerad, verderop, 11 kilometer verderop. Ook een advocaat doodgestoken, eh, doodgeschoten, moet ik zeggen. En ook vuur. Dus eh, best een heftige zaak. En, en is het duidelijk of er verband is tussen die twee zaken? Nou ja, de politie weet dat nog niet precies. Uh, op dit moment uh, staat ieder moment te beginnen... een persconferentie van de politie in Düsseldorf. Uh, eerst dachten ze van ja, is er nou een verband? Hè? Het ene was een steekpartij en het andere een schietpartij. Maar toen kwamen ze erachter dat het allebei advocaten waren. En dat er bijvoorbeeld ook in beide gebouwen brand is gesticht. Dus de politie houdt er nu toch wel rekening mee... dat er een verband is... Uh, en ze zijn ook met groot materieel uitgerukt. Een uh, speciale eenheid van de politie heeft uh, in Düsseldorf een kantoorgebouw doorzocht. Omdat ze het vermoeden hadden dat de dader daar wellicht zou zijn. Maar ze hebben hem op dit moment nog niet gevonden. De daders, uh, ze weten nog niet wie het gedaan heeft. Of die zijn nog voortvluchtig. Ja, de politie uh, weet het niet, is uh, wel op zoek. Uh, als je foto's kijkt op uh, de krant daar in Düsseldorf en uh, de Duitse media... dan zie je heel veel foto's van heel veel zwaar bewapende politieagenten... en ontzettend veel uh, mensen van het Rode Kruis. Er zijn een aantal gewonden. En de klopjacht op die dader of daders is dus bezig. Uh, maar je zei het al, ze weten nog niet wie het is en gaan zometeen een persconferentie geven. En ze hopen dan meer te kunnen zeggen, ook naar wie ze op zoek zijn. Ze hebben in Duitsland natuurlijk goede ervaringen de laatste dagen met oproepen in het publiek. Ook die twee voortvluchtige Nederlanders, die werden opgepakt na tips van het publiek. We, gaan, we horen het als er meer bekend is. Ewout de Bruin van Nederlands, dankjewel. Bij ons aan tafel nog steeds Sanne Hulsman van Computable. En uh, Kees Boman, goedemiddag. Welkom ja, Kees. Goedemiddag. Ja, het is op het Binnenhof nog uh, vrij rustig hè, vanwege het uh, reces. Maar ja, die verkiezingen die eraan zitten te komen... die gemeenteraadsverkiezingen, die houden iedereen natuurlijk uh, heel erg bezig. En dat debat gisteravond bij Paul en Witteman. Ja, dat mag je wel zeggen. Ik heb het debat uh, twee keer gezien. Wat? Gisteravond en vandaag nog een keer om erachter te komen... of het waar was wat ik zag. Want ik dacht even, heb ik niet opgelet? Uh, is het kabinet gevallen? Zijn er twee? Tweede Kamerverkiezingen. Ik dacht dat het over de gemeenteraad ging. Ja, en dat is precies het probleem. Het was een debat alsof er tweede Kamerverkiezingen waren. Er zaten daar uh, vijf mannetjes die allemaal iets vonden. Uh, eigenlijk heel weinig over gemeentes zeiden. De problemen die daar uh, spelen. De gemeentes die staan voor een enorme operatie op het gebied van de zorg en de arbeid. Allerlei wetten die uit Den Haag. In die gemeente politiek terecht. Maar wie verwijt jij dit, Kees? Is dat de, de redactie of zijn het de, de politici zelf? Nee, ik heb de, de indruk, en misschien is het wat kras om dat zo te zeggen, dat die politici daar heel erg naar binnen gekeerd, vooral met zichzelf binnenhofje aan het spelen waren. Een soort politieke. Uh, een soort politiek volkstheater maar was het eigenlijk. het kan toch eigenlijk niet anders? Als je die, die landelijke kopstukken uitnodigt voor een debat... dan moeten ze, kunnen ze het toch moeilijk nou hebben ja, over de biedenstedelijke pro problemen ja, in Ureveen? Er kunnen natuurlijk twee dingen gebeuren. Je hm. kan mensen uitnodigen en je kan ook niet komen. Uh, uh, dus er was wel een mogelijkheid voor die landelijke politici om, uh, om niet te gaan. Maar daar hadden ze met plaatselijke wethouders over plaatselijke nou ja, onderwerpen moeten praten. Dat is natuurlijk het probleem hoor. Ik uh, bedoel morgen in, uh, in Kamerbreed, morgenmiddag uh, trekken wij naar Vlissingen om uh, lokaal uit te pakken. Zoals uh, uh, elke zaterdag tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. En het is ook heel erg moeilijk om voor politici toch hun ideeën voor het voetlicht te krijgen. En aandacht van mensen te krijgen. En dat doe je natuurlijk niet met de wethouder van Schin op Geul voor een uh, landelijke zin zender. Maar het viel vooral heel erg op dat er een kabinet zit, wat afhankelijk is, een coalitie van gedoogpartijen En nu zaten al die partijen een beetje tegen elkaar uh, aan te schuren. Van, nee, ik wil uh, iets aan het onderwijs doen. Uh, hoe gaat u dat dekken? Uh, ik wil wat aan de werkgelegenheid doen. Uh, we moeten wat doen uh, tegen de ontslagen van de thuishulpen. Ik geef er een heel negatief beeld van. Maar uh, vooral omdat die landelijke politici zelf steeds zeggen, het gaat helemaal niet over Den Haag. Het gaat over uw gemeente. En het ging gisteren nergens anders over dan die wankele coalitie... die steeds meer aan zelfverzekerdheid kwijtraakt. En gedoogpartijen, waarvan vanmorgen een collega op de radio hier zei... Uh, Alexander Pechtold, die uh, de coalitie eigenlijk het beste vertegenwoordigde. Hè, een soort schaduwpremier. En gedoogpartijen die dit kabinet overeind houden. Ja, Sand Hulsman, heb jij het gevolgd? Nee, nee. Ook, ook, ook, sowieso die hele gemeenteraadsverkiezingen niet. Of uh, nee, nee, en alles daaromheen. Nee. Nee. Nee, maar, maar je dus, gaat wel um... stemmen. Ik ga wel stemmen. Oh, dat is... ja. Ja. Nee, maar ja, inderdaad, je had het al even ja. over die die gedoogpartijen. Ja, het is goed het is... dat ik er inderdaad even wat over uitleg. Dan kan u dat uh, mee... <laughs> meenemen bij ja. de keuze. Nee, het is wel 19 op, op... maart is het ja. opmerkelijk, ja, ja. toch? He, gemeenteraadsverkiezingen. Maar die landelijke partijen, die, die werpen uh, de, nu ineens terwijl ze die met name die gedoogpartijen dan, bedoel ik die oppositiepartijen, die zeiden van ja, wij gedogen, want dat is belangrijk voor de continuïteit. We nemen onze verantwoordelijkheid. En nu gaan ze ineens hun steun aan de coalitie voorwaardelijk maken. Ik bedoel de ChristenUnie doet dat, hè, over dat uh, strafbaar stellen van illegaliteit. Maar Pechtelt ook, als het gaat, die wil nu ineens belastingverlaging... Ja. anders doen we ook niet meer mee. Ja, Pechtold die geeft morgen, uh, of die, morgen kun je een groot interview... in de Telegraaf lezen, waar vandaag al een uh, voorschotje van was. Het voorgerecht, morgen het hoofdgerecht. En dat gaat over uh, pleiten voor lastenverlichtingen. Mensen hebben nauwelijks geld over om uh, de huur te betalen... of om uh, geld uit te geven. En dat is eigenlijk trouwens iets waar de VVD voor is opgericht. Maar Allah, dat even terzijde... En uh, inderdaad, al die partijen... die proberen zich natuurlijk uh, voor verkiezingen te profileren tegen elkaar. Je zou ook simpelweg kunnen zeggen... dat de coalitie langzaam maar zeker... heel voorzichtig onder curatelen staat. D66 gaat wat eisen, want uh, anders doen wij verder niet mee. De ChristenUnie... Een kleine christelijke partij, maar opeens heel belangrijk, ook samen met de SGP. Wij gaan wat eisen over die strafbaarstelling illegaliteit, anders doen wij niet mee. Nou is daar natuurlijk over die ChristenUnie nog wel iets te zeggen, want het is vooral een campagnetruc om aandacht te krijgen. Want de vraag ligt natuurlijk op tafel: nou, als jullie zo'n grote broek aantrekken nu, waarom heb je dat dan niet bij het begin gedaan bij al die onderhandelingen? Want toen was al lang duidelijk wat de VVD Precies, daarvoor Dus vond. de vraag is even uh, hoe lang dat lef zichtbaar zal zijn. Maar die coalitie zit wel een beetje in de, in de problemen. En die gedoogpartners... die, zoals het vanavond in het parool staat... die nemen eigenlijk het kabinet steeds meer Co in de ook Een soort dat zich heerlijk wendt tot nu in de macht. Ja. Maar dat, wat, wat zegt dat eigenlijk over die gemeenteraadsverkiezingen? Die, die raken gewoon in het gedrang? Uh... Nou ja, die gemeenteraadsverkiezingen... wat het erover zegt, is dat ze wel gewoon doorgaan. Hier ook aan tafel. Echt <laughs> voor, voor maar. de duidelijkheid. Uh, en dat het ook heel belangrijk is. En dat mensen vooral moeten gaan stemmen. En dat... Uh, die krasse opmerkingen van mij over die landelijke politici... misschien uh, een beetje kort door de bocht zijn... maar dat die uh, lokale partijen eigenlijk uh, wel een uitkomst bieden... en daar ook van profiteren, want die zullen steeds zeggen... zie je wel, die grote jongens hebben het alleen maar... Eh, alleen maar jongens... die grote jongens hebben het alleen maar over Den Haag... en wij hebben het over, over, echt over uw stad. Nou ja, uw stad, in Amsterdam speelt dat natuurlijk ook heel erg. Uh, we zagen van de week nog uh, de wethouder... En van de Partij van de Arbeid heel horst. Uh, ook in een programma, die het overigens daar uh, niet gemakkelijk oh, heeft. Oh, witte man. Ja, en uh, daar ging het uh, weliswaar wel over de gemeenteraadspolitiek. Dat was geen vrolijke optreden. En uh, werd mij vandaag nog in het oor gefluisterd met een zeker doel... als die Partij van de Arbeid hier in deze stad in Amsterdam... die meerderheid verliest en D66 de grootste wordt... dan wordt het allemaal wel heel moeilijk, ook in die coalitie. Dus eigenlijk spreek ik mij een ietsje pietje tegen... Ik zeg, die landelijke politici willen het alleen maar over Den Haag hebben. Maar toch, die gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart... gaat wel degelijk de atmosfeer maar dan moet, dan in de Dat moet je even bepalen. uitleggen. Dus als de Partij van de Arbeid hier in Amsterdam... Uh, de dus traditionele, kun je bijna zeggen, meerderheid ja. verliest... Als je 70 jaar ja. hier de baas bent geweest... als in, in alle haarvaten in Amsterdam de Partij van de Arbeid... Uh, uh, zit en opeens raak je dat kwijt dan gaat die partij natuurlijk wel nadenken wat hebben wij fout gedaan dat heeft landelijke consequenties snapt het Snapt de kiezer ons nog wel. Die kant en... gaat het wel op, Kees? Nou ja, ik ga het natuurlijk niet voorspellen. Daar is Gijs Rademakers voor met het opiniepanel. <laughs> maar um, die kant... Die heeft de handen ten hemel <laughs> ja, op dit terecht. moment. <laughs> eh, Hij uh, gaat even bellen met 23.000 mensen. Die zeggen dat het er heel slecht uitziet voor de PvdA. <laughs> het ziet er slecht ja. uit. Uh, en het ziet er trouwens ook slecht uit voor, uh, voor de VVD. Het worden in die zin nogmaals gemeenteraadsverkiezingen die heel belangrijk zijn voor de gemeente. Maar het zijn ook verkiezingen en daardoor Daardoor zien we ook die landelijke politici die allemaal voelen... dat een slechte uitslag voor die partijen ook van invloed gaat zijn op dat binnenhof. Zijn er nog andere dingen die jou deze week hebben beziggehouden? Dat, dat WRR-rapport bijvoorbeeld? Ja, dat is wel opvallend. De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... is een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet. En uh, er ligt nu gek genoeg een, uh, een wetsvoorstel... Uh, in de Tweede Kamer, waarin staat dat de regering... op die advies, uh, adviesorganen eigenlijk helemaal niet hoeft te reageren. Hè. Normaal is gebruikelijk, komt een belangrijk rapport, een belangrijk advies. De regering reageert erop, doet er iets mee of legt het in de la. Dat Moet gebeurt meestal ook heel vaak. Ja. En, uh, en nu dit, gaat eens meer naar luisteren. dit gaat over de kennis-economie, een on ongelooflijk belangrijk onderwerp. Hè, over hoe wij in de toekomst ons geld verdienen allemaal met elkaar. En de regering heeft er een beetje over gedaan. Van, nou, het uh, zal wel we reageren er nu nog even op, maar straks hoeft het... als die wet wordt aangenomen niet meer. Dat is wel een beetje... Maar als zeggen we, we doen het al wat erin staat. Ja, uh, ik denk dat we dan zo de straat op moeten... om te vragen of mensen daar Weet buiten ook zo over denken. Okay. Jij denkt van niet... Nou ja, ik ga het buiten vragen. Okay. <lacht> Volgende week weer. Overigens, je had het al wel voorspeld, hè, dat die strafbestelling van de illegaliteit... Uh, ja, dat is een groot werd. nummer geweest ja. deze week. Waar, maar, uh, maar even, want blijft dat nou alleen maar hier... Is dat een beetje opportunisme voor die verkiezingen een dingetje... en horen we daarna er niks meer over? Nou, of? gisteren in dat debat zeiden wel Diederik Samson... en uh, de VVD-fractievoorzitter uh, uh, Zeilstra dat ze het niet vrezen. Het gaat over uh, of, een, uh, of je een crimineel gevonden wordt... als je illegaal hier rondloopt. Nou, dat wordt de uh, strafbestelling geen misdrijf meer, maar, je, maar een overtreding. Maar hoe dan ook, zolang dat wetsvoorstel niet in de Tweede Kamer is... dan gaan we het er voorlopig niet meer over hebben. Oké. Okay. Kees Boman, dankjewel. je wel. Sander Hilsman, dank uh, Dit was het Radio 1 Vandaag. Voor vandaag en ook meteen voor deze week. We zijn er maandag weer om twee uur gewoon vanuit de studio in Hilversum. Zometeen Bert van Sloten met het Radio 1 Journaal. En nu het nieuws met hey, het is Radio 1.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 Bij een vier maanden oude baby in de Verenigde Staten... is een hersentumor verwijderd die tanden had. Wetenschappers hadden al langer het vermoeden... dat sommige hersentumoren uit dezelfde cellen bestaan... als waaruit tanden ontstaan. De ontdekking van deze tumor bevestigt dat vermoeden. In de Duitse stad Düsseldorf heeft een man twee mensen gedood. Volgens Duitse media heeft hij één persoon doodgestoken... en de ander doodgeschoten. Dat gebeurde in twee advocatenkantoren. Waarom de man het op die kantoren had voorzien is nog onduidelijk. De Duitse politie is met een speciale eenheid op zoek naar de man... Het is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 Met een wisselend beeld, want op veel plaatsen schijnt de zon af en toe, ziet het er vriendelijk uit, maar in het zuiden van het land is bewolking aanwezig en daar valt af en toe wat regen of motregen. Die neerslag trekt heel langzaam naar het noorden en zal in de loop van de nacht het midden en westen vooral aandoen. Minimum temperatuur tussen 1 en 3 graden boven 0. En in het noordoosten en zuiden van het land is of wordt het weer droog. Morgen dan in het westen van het land een beetje druilerig weer, met wat regen of motregen. Elders is het stuk droger, breekt van tijd tot tijd de zon door, valt er nog een enkel buitje, staat niet veel wind en het wordt 8 of 9 graden. Wat dat betreft verandert er zondag niet heel veel. Dan valt er vooral in het noordwesten en noorden wat regen, elders droog weer en van tijd tot tijd de zon. ANWB Verkeersinformatie. Tot nu toe verloopt de avondspits bescheiden. Korte dagelijkse files staan vooral rond Rotterdam. Een enkele file springt eruit. Die staat dan in het zuiden op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Meersen en Maastricht drie kilometer.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 In Ukraine, armed men are standing guard outside two airports in the southern region of Crimea. Straks onze correspondenten vanuit de Krim en Kiev. En verder staan we in deze uitzending stil bij de dood van de man die we op de radio vooral kennen als Piet Grijs. De nieuwe regels rond dierproeven en een feest dat in Zuid-Nederland is begonnen. NOS Radio 1 Journal. Met Bert van Sloten. Goedemiddag, ik ga door met de strijd voor de toekomst van Oekraïne. Dat zei de afgezette en gevluchte president Janukovic... vanmiddag op een persconferentie vanuit Zuid-Rusland. Het is tijd om me te zeggen... dat ik proberen om de verhaal voor het verleden van Oekraïne... tegen de mensen die zei... Ik moet Oekraïne beschermen tegen hen die angst en terreur zaaien. Al dus een strijdbare Janukovic in zijn toespraak die een minuut of vijf duurde. Daarna werd hij langdurig ondervraagd door journalisten. Gert-Jan Dennekamp keek mee vanuit Kiev. gert -Jan, hij geeft dus niet op. Nee, zeker. Uh, hij is nog steeds uh, de president. Hij is op... uh, je, uh, en uh, de wet die in de tussentijd zijn aangenomen, die heeft hij niet... en ook allemaal niet uh, van kracht. Hij is... Uh, hij uh, is uh, vertrokken, hij is gedwongen te vertrekken, uh, um, dat hij niet meer veilig was in Oekraïne en hij komt terug als de veiligheid van hem. Uh, uh, eventjes, ik ga even ingrijpen, want het geluid is, uh, laat nogal te wensen over. Volgens mij heb je ook een telefoon bij de hand, misschien kunnen we even op de telefoon uh, overschakelen. En laten we gewoon eventjes net doen alsof we het voorgaande niet gehoord hebben, want dat ging met horten en stoten. De vraag was dus, uh, Janukovic, hij geeft niet op. Nee, dat klopt. En hij is nog steeds de president. Dat vindt hij. De wetten die in de afgelopen dagen zijn aangenomen... die zijn helemaal niet van kracht. Want die heeft hij niet ondertekend. En hij is tenslotte de president. Hij is gevlucht of hij is vertrokken. Maar hij was gedwongen te vertrekken... omdat hij niet meer veilig was in Oekraïne. En hij komt pas weer terug als de veiligheid van hem... en zijn familie gewaarborgd kan worden. En hij had een felle aanval op de regering... die nu de macht heeft. Hij zegt dat het een club van nationalisten en pro-fascisten die met geweld uh, uh, de macht hebben gegrepen. En het kabinet dat is gevormd, dat is een kabinet van de overwinning. Dat is gedicteerd door de gewapende bendes op het onafhankelijkheidsplein... terwijl Oekraïne eigenlijk een regering van nationale eenheid nodig heeft. Nou, en een paar keer kreeg hij de vraag, ja, u zegt dit nu allemaal wel... maar wat gaat u dan eigenlijk doen? Wat betekent het dat u nog steeds president bent. En die vraag die ontweek hij toch een beetje. Ook omdat hij in het buitenland zit... is zijn invloed op Oekraïne natuurlijk heel beperkt. En zei hij ook nog wat over de situatie op de Krim? Jazeker. Um, hij ziet dat vooral als een reactie op uh, uh, de misdadige ommekeer in Kiev. Uh, hij steunt de zorg die er op de Krim is over de nationalisten in Kiev... Maar hij zei ook dat geweld onacceptabel is en dat Oekraïne verenigd en ondeelbaar moet blijven. Dus hij steunt de separatisten niet en hij lijkt hiermee toch ook een beetje het vuurtje uh, wat te willen doven. En in ieder geval niet verder te willen aanwakkeren. En hij heeft ook uh, gezegd dat als hij wil terugkeren, dat, uh, dat uh, als hij verder wil gaan, dat hij dat zeker niet uh, uh, militaire steun voor uh, zal vragen. Dus hij... Uh, um, probeert het toch een beetje rustig uh, te houden op de Krim. Uh, maar hij snapt wel de sentimenten die daar leven... en de zorg die er is. Uh, de woede misschien ook wel over uh, de nieuwe regering in Kiev. Ja, is de naam Poetin nog gevallen? Ja, die is wel gevallen. Hij heeft hem niet ontmoet, uh, maar hij heeft hem wel telefonisch gesproken. En hij vindt eigenlijk dat Rusland niet aan de kant kan blijven staan. Want Rusland moet alle mogelijkheden aangrijpen... om de chaos en terreur tegen te gaan... Maar tegelijk moet hij ook wel erkennen dat het verrassend is, uh, dat zijn zijn eigen woorden, dat Poetin zich nog niet heeft laten zien in dit uh, uh, conflict. Hij vindt dat Rusland dus uh, iets moet doen, maar hij vindt het ook opvallend dat, uh, dat, dat Poetin zich op dit moment nog steeds verschuilt. Ja, in Kiev, uh, waar jij zit, worden ze daar niet een beetje benauwd van al die uh, spierballen die de Russen laten zien op en rond de Krim? Ja, zeker wel. Um, he, zij uh, spreken hier van een gewapende invasie en bezetting omdat het gaat om Russische troepen of uh, troepen die verbonden zijn met uh, uh, Rusland. Rusland ontkent dat zelf overigens. Die zegt dat er geen Russen betrokken bij, uh, bij betrokken zijn. Maar eh, ik las net een verslag van een Reuters-verslag geven, die met eigen ogen heeft gezien hoe een grenspost is omsingeld door militairen van de Zwarte Zeevloot, de Russische vloot. Um, en een, een commandant daar zei dat ze dat deden om te voorkomen dat er een herhaling van Kiev uh, uh, plaatsvindt. Dus er zijn wel degelijk um, uh, Russische militairen betrokken bij uh, de. Um, uh, of ze zitten er tussen, de militairen die nu. Um, ja, de, de blokkades uh, ja. uitvoeren of um, de vliegvelden uh, op de Krim uh, blokkeren. Dankjewel Gert-Jan Dennekamp was dat vanuit Kiev. Straks gaan we praten met David-Jan Godfoy, want die zit op de Krim. En we bellen ook nog eventjes met oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. Nu de bitcoins. Er zijn grote problemen voor, u weet het misschien wel... die virtuele munt. De grootste bitcoinbeurs ter wereld, Mt. Gox... die zegt dat al hun bitcoins zijn gestolen door hackers. En daarom staat het Japanse bedrijf aan de rand van de afgrond... en heeft het uitstel van betalingen aangevraagd. Bij Mt. Gox handelden ruim 100.000 klanten in de bitcoin. Jacco Hopman is een van de oprichters van Bitcoin... een Nederlandse handelsplaat voor uh, bitcoins. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ook geld verloren? Uh, nee, wij... Uh... We zagen het al langer aankomen. Uh, er waren al lange problemen bij Mount Gox. En we hebben eigenlijk maanden geleden al uh, gezegd dat we geen zaken meer gingen doen uh, met Mount Gox. Nou, dat is uh, heel verstandig geweest. Kent u wel verhalen van mensen die wel hun geld kwijt zijn? Ja, helaas kennen we die wel. Uh, Mount Gox was toch altijd een, uh, een grote speler. Bijna een instituut zou ik willen zeggen in de uh, bitcoin wereld. Uh, dus ja, inderdaad, ze waren er al sinds 2011 en uh, ja, in die tijd was bitcoin nog niet zoveel waard. Dus ik ken mensen die inderdaad een behoorlijke hoeveelheid bitcoin hadden staan. Ja, Mount Gox, het klinkt een beetje alsof je echt delftstoffen aan het uh, delven bent op een grote berg. Maar het is gewoon een, een computer of iets dergelijks, dat moet ik me er eigenlijk bij voorstellen. Nou, uh, Mount Gox was een handelsplatform waar gebruikers onderling uh, bitcoins konden verkopen en kopen. Ja, en wat voor problemen hadden ze eigenlijk? Want u zei, ik vertrouw het al langer niet meer, maar wat voor problemen waren er dan? Nou, er waren verschillende problemen. Uh, ze hadden al tijden last dat, uh, dat ze geld uh, blijkbaar van hun klanten niet konden uitbetalen. Uh, het vermoeden bestond dat de Amerikaanse overheid een deel van hun rekeningen had geblokkeerd... en dat het daarom uh, niet mogelijk was. En sinds kort kwamen daar problemen met uh, de bitcoin zelf ook bij. Ja, want uh, ze zeggen dat ze gehackt zijn. Kan dat? Ja, nee, dat, dat is helaas een beetje gissen. De informatie die naar buiten komt is inderdaad heel, uh, heel sumier. Uh, hiervoor hadden ze het altijd over dat er een... Uh, een lastigheid in het bitcoin protocol werd misbruikt. En laatst, vandaag hoorde ik inderdaad dat ze gehackt waren en dat daardoor de bitcoins kwijt zijn geraakt. Hoe het precies zit, kan ik helaas nog niet zeggen. Nee, maar we weten wel één ding zeker. Namelijk, de gevaren zijn nu wel een beetje blootgelegd van die virtuele munt. Of overdrijf ik? Nou, het, het probleem ligt voornamelijk bij het bedrijf Mangox. En dus uh, een bedrijf ja, dat goed, in bitcoin handelt. Wat, wat, wat daar gebeurt, bitcoin's kan ook, ook. bij anderen gebeuren. Dan. Ja, dat is absoluut waar. Uh, het is heel er is nog niet, geen uh, regulering uh, vanuit de overheden uh, voor dit soort bedrijven. En ik vermoed zelf dat uh, regulering hier wel in, uh, een hand in had kunnen helpen. Ja, toezicht helpt uh, in sommige gevallen. En, wat zegt, en nou, dit, ja. wat zegt dit over de toekomst van die bitcoin? Is het nu einde oefening of is dit gewoon... ja, je bent ge uh, gewond geraakt, maar je kan weer verder? Nee, absoluut niet. Het heeft niks met bitcoin zelf te maken. Het is een bedrijf in bitcoin dat hier, uh, hier ten onder is gegaan. Vertrouwen in bitcoin zelf blijft heel hoog. Dat zien we ook op onze eigen website. We zijn van mm -hmm. Bittonic overigens, niet van bitcoin Nederland. Maar Sorry. Uh, wij zien daar inderdaad een, een mensen, die, vooral Nederlanders, die kopen op dit soort momenten heel erg. Want vertrouwen in bitcoin zelf blijft. Ik dank u wel voor het gesprek, meneer Hofman. Jouke Hofman was dat. Vraaglijk. Vorig jaar klonken de zorgen nog zo Er ligt uh, ijs en uh, iedereen die zegt na 12 jaar van wij willen ook weer gaan schaatsen Dus iedereen, jong en oud, stappen allemaal op het ijs Maar deze winter was de vraag, waar was dat ijs eigenlijk? Hoort u zo meer over. Staatssecretaris Dijksma wil dat dierproeven alleen nog uitgevoerd worden als er geen alternatief is. Ook wil ze dat er een eind komt aan het aantal dieren dat in laboratoria worden gefokt, maar vervolgens niet wordt gebruikt. Ik ga daarover praten met Katrien Turing, proefdierdeskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen en de UMCG. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, met dit verbod kunt u nog wel dierproeven doen? Uh, met dit verbod kunnen wij uh, zeker nog de noodzakelijke dierproeven doen. Uh, ik denk binnen andere instituten in Nederland, maar ook binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, dierproeven doen is een noodzakelijk kwaad. Uh, en u moet zich realiseren nee. dat op dit moment we alleen dierproeven doen. Uh, als er al geen alternatief is. Maar dat zegt de staatssecretaris nu ook, hè? Uh, ja. Van het mag alleen maar uh, ja. als er geen alternatief is. Is, is ja. er dan wat veranderd of niet? Uh, nou, strikt genomen is dat, uh, is dat niet veranderd. Want uh, binnen de Nederlandse wet op de dierproeven ligt het al verankerd... dat het nee-tenzij-principe, dat het verboden is om dierproeven te doen. Maar uh, wat, wa, wa, waarom komt de staatssecretaris dan met dit voorstel? Uh, de staatssecretaris komt denk ik met het voorstel... omdat ze wel heel concrete ideeën heeft... over uh, hoe er meer kennis en begrip van de alternatieven voor dierproeven... Uh, beschikbaar zou kunnen komen. Ja, maar als dus er niks dat aspect zal wel veranderen. Ja, maar als er niks echt verandert... dan. Uh, is het er net last voorstel? of? Gaat nou, tever? ja, dat zou dus wel anders kunnen worden wanneer er meer uh, alternatieven beter uitgezocht worden, beter gevalideerd worden, wanneer daar geld voor beschikbaar komt, dan zou dat wel eens uh, een aantal dierproeven overbodig kunnen maken. Ja, en ze zegt nog iets, hè, uh, en dat is misschien nog niet geregeld, namelijk uh, dieren die in gevangenschap gefokt worden, die mogen niet worden uh, uh, gebruikt uh, verder, ofwel, uh, die moet je eigenlijk niet fokken. Uh, nou, de staatssecretaris vraagt eigenlijk om dat te zijn uh, over het fokken van dieren. En dan heeft ze het met name over transgene dieren. En dat gaat dan weer met name over transgene muizen. Ja, dat zijn we wel eventjes, want niet ja. iedereen weet wat transgene muizen zijn. Dat zijn geen echte muizen. Maar wat voor muizen zijn het wel? Transgene muizen zijn wel degelijk hele echte muizen. Ze lijken ook op muizen, ze zien eruit als muizen, ze gedragen zich als muizen. Maar hun genetisch patroon is heel goed uitgezocht. En ze hebben een bepaalde eigenschap die bijvoorbeeld resulteert in een bepaalde ziekte of een bepaald verschijnsel. Precies, dus vandaar mijn een beetje makkelijke term, dan zijn het geen echte muizen. Maar is dat mogelijk, minder dierenfokken? Minder dierenfokken... Dat kan altijd, want dan moet je gewoon een mannetje bij de vrouwtjes weghalen. Dan wordt er niet meer gefokt. Dus, het <laughs> is wel het heel nu, simpel, ja. Het ligt nu natuurlijk heel anders. Het gaat erover dat, uh, dat er heel kritisch, en misschien nog wel nog meer kritisch wordt gekeken... naar het aantal dieren wat je fokt... en het aantal dieren wat je dan daadwerkelijk in een experiment kan gebruiken. Ja, en dat zou nog wel een slag gemaakt kunnen worden, begrijp ik u. Ja. Zo, ik dank u wel voor het gesprek, Catherine Thuring. Oké. Okay. Graag ja, gedaan. Zwaan, wat hebben we op de weg vandaag? Ja, niet veel, het is echt uh, schrapen wat dat er gaat. Er zijn een paar dagelijkse files, vooral rond Rotterdam, maar lang zijn ze niet. De file in het zuiden op de A2 levert toch de meeste vertraging op richting Maastricht. Er staat tussen Meersen en Maastricht drie kilometer. Het LOS Radio 1 Journal. Terug bent u bij de VPRO via de Sander Hilversum in. En wees ervan verzekerd dat wij zo aanstonds weer terugschakelen... naar het tientjarig jubileum van onze rubriek uh, uh, Wel in Gelichte Kringen. Ja, misschien kent u het nog wel. Wel ingelichte Gelichte Kringen. Corvas Wasderhalers, schrijver Hugo Brandkorsiers... die maakte deel uit van dat vaste panel. Vandaag is hij overleden. Een van de vaste luisteraars, Jeroen Wielaert, die blikt terug. In de Amsterdamse Sociëteit Artie zat hij elke vrijdag in het goede gezelschap van de vaste jongens van welingelichte kringen. Met onder andere Joop van Tijn, Henk Hofland en Harry van Wijnen. Hij droeg zijn radiocolums voor uit het hoofd. Op even luchtige als minzame toon, soms met een enkele stotter. Nooit waren het scheldkanonades, maar wel prikkelende redeneringen met die eigen grote overtuiging. Hugo Brandt-Kosjes had altijd gelijk, ook als hij ongelijk had. Als meester van de taal kon hij mensen treffen als een messenwerper met woorden, in harde precisie. Hij had er geen moeite mee om op de man te spelen. Onder het pseudoniem Piet Grijs richtte hij zich in de jaren zeventig in Vrij Nederland tegen de Leidse criminoloog Wouter Buikhuizen... Deze wetenschapper was bezig gegaan met hersenonderzoek... naar het verband tussen criminaliteit en sociobiologische factoren. In het geëngageerde klimaat van die tijd... was het volgens progressieve organen als de VPRO en Vrij Nederland... allemaal de schuld van het kapitaal. Piet Grijs noemde Buikhuizen onder meer een verblinde vakidioot. Het kwam zover dat Buikhuizen de universiteit vaarwel zei. Zijn inzichten werden pas veel later wel juist bevonden, maar niet door Piet Grijs. Toegeven was geen grootse karaktertrek van Hugo Brandt -Kosjes. Vrolijk ging hij verder met het sneeren naar alles wat rechts was, ook als stoker op de voorpagina van de Volkskrant. In 1984 kwam het tot een climax. Ook nu ging het over kapitaal en wel over uitkeringen. Dat jaar wilde minister van Financiën Onno Ruding diep ingrijpen in de bijstandswet. Stoker schreef... Vorige week kwam het onafwendbare slot aan de vervolging, de entleuzung. Ruding zegt in de Kamer dat wie niet genoeg moeite doet om uit de bijstand te raken... geen bijstand meer moet ontvangen. Verhongeren duurt te lang. Vergassen is beter. Ruding is de Eichmann van onze tijd. Tot zover Stoker. Adolf Eichmann was in de oorlog een van de architecten van de uitroeiing van de Joden. De vergelijking was niet naar de smaak van Rudings-collega Elko Brinkman... de toenmalige minister van Cultuur. Brandt Kosjes was voorgedragen voor de PC-Hoofdprijs voor essayistiek, maar Brinkman weigerde hem uit te reiken. De motivatie? Hij heeft het kwetsen tot instrument verheven. Het was voor Piet Grijs, nog stoker, reden om zich voortaan alleen bezig te houden met aaien. In 1987 kreeg Brand Kossius alsnog de PC-Hoofdprijs, ditmaal als schrijver. De PC-Hoofdprijs voor Eschistiek is dit jaar voor Willem-Jan Otten. Die heeft geen reputatie als meester van de belediging, dus daar zal niet opnieuw een mediarel over ontstaan. Qua scherpte komt Arnon Grunberg tegenwoordig op de voorpagina van de Volkskrant nog het dichtst in de buurt van Hugo Brandkorsjes. Sanne was dat. De winter die is bijna voorbij. Voor zover je het tenminste een winter kon noemen natuurlijk. Hebben ze ook gemerkt bij bijvoorbeeld eemland in Zoest. Luister naar de eigenaar pas van Doorn. We hadden daar ook nog heel veel spullen staan. Pindanetjes en meesbollen hebben we allemaal een beetje ingeschoven. Ik denk niet meer dat er nog een winter komt. Was het een slecht jaar qua uh, meesnetjes, vetbollen, strooivoer? We hebben wel eens betere jaren gehad, inderdaad. Ja? Ja. Normaal gesproken neemt uh, 70% van de klanten neemt dat mee. En ja, nu dus niet. Als ze iets ja. halen voor de hond en de kat, dan nemen ze gelijk ja. even wat voor de vogeltjes mee. Voor de, in de vogeltjes de en, uh, voor de vogeltje in de tuin, inderdaad. Kijk, een laagje sneeuw doet natuurlijk helemaal. Dat is helemaal super voor dat spul. Klopt ook wel met de nationale tuinvogeltelling. Hè? Vorig jaar, in die strenge winter van 2013, zijn er 1,3 miljoen vogeltjes geteld in al die tuinen. En de afgelopen winter maar een half miljoen Vogeltjes hadden ons niet nodig. Nee, ik merk het bij mezelf ook in de tuin. Ik ben ook altijd, uh, uh, vind het ook leuk om de vogeltjes te voeren. We doen ook een mee in de tuinvogeltelling. En, uh, maar ja, er zit ook veel minder. Ja. Een paar en een paar mussen. En uh, dat was het dan ook. Ja. En, uh, het strooisout is inmiddels ook opgeruimd. Ja. Ik denk dat ik tien zakken verkocht heb. In de goede winter verkoop je gewoon 20 uh, ja, pellets. Uh, dat is uh, geen probleem. Ja. We hebben natuurlijk grote klanten zoals de dierentuin. Uh, hoveniers die een strooisout komen halen. Een uh, bejaardencentrum, waar dus veel gestrooid wordt. Ja. ja, die zijn allemaal niet geweest dit jaar. Sneeuwschuivers. Nul, nul verkocht. Ik heb ze niet eens naar beneden gehad. Nee. Ik heb nog een paar sleeën staan boven. Ze zijn ook lekker boven blijven staan. Ja. Weinig vogels in nood deze winter. En dat hebben ze ook gemerkt bij de vogelopvang in Soest. Ja, er is echt totaal niks gebeurd. De winter van 2013 was, was, pittig. Die was pittig. Wat had u toen allemaal binnen uh, hier in deze hokken? Toen hadden we echt uh, volop zwanen, ganzen, reigers, uh, noem het maar op, alsgolvers... Wat u nu binnenkrijgt, dat zijn alweer de lenteslachtoffers. Ja, inderdaad. Uh, die, uh, die zijn alweer druk partners aan het zoeken en uh, paringsdansjes aan het uitvoeren. De kolder in de kop, let er nergens nee, op. al helemaal de lente al in de bol. En die uh, zien niks meer, die horen niks meer. Dus uh, die vliegen tegen ramen op, tegen auto's. Liefde maakt blind. Dat geldt ook voor vogels. Dat geldt zeker voor vogels. Ja, absoluut. <laughs> Blinde vink heb je ook. Straks meer van Roel Pauw, die op zoek is naar de resten van de winter. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Freddy van Tijn is hier. Ja, in Polen zijn twee wilde zwijnen gevonden met de Afrikaanse varkenspest. En daar kan niet tegen worden ingeënt. RTV Noord sprak met een voormalig voorzitter van de vakgroep Varkenshouderij van landbouworganisatie LTO. In Nederland hebben we sowieso na de uitbraak van de varkenspest in 1997 als varkenssector veel preventieve maatregelen genomen. En uh, we kunnen ook uh, de transporten die er zijn goed reinigen en ontsmetten. En uh, met veewagens uit de gebieden waar die wilde zwijnen zijn gevonden om daar weg te blijven. Op de site van de Rijksoverheid staat over varkenspest hoe je het kunt herkennen. Maar er staat geen speciale waarschuwing voor de gevallen in Polen. En dit week zijn de Oscar uitreikingen. Dat is nogal bijzonder dat ze pas in maart zijn, want normaal is het op de laatste zondag van februari. De Oscars moesten wijken voor de Spelen in Sochi. Eenmalig heeft de academie gemeld. En dit is een van de genomineerde films: The Wolf of Wall Street. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49 miljoen. dollars, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. Het Belgische Dagblad De Morgen schrijft over de spanning... voor de Vlaamse regisseur Felix van Groeningen. Zijn film The Broken Circle Breakdown... doet mee in de categorie Beste Buitenlandse Film. Wat ik al heel mijn leven van bezeten ben, dat is van Amerika. Van waar dag ook zijt, je komt daartoe, je kunt gewoon opnieuw beginnen. Dat is een land van dromers. En toen zijn we eens gaan tellen... hoeveel genomineerden er eigenlijk zijn bij de Oscars. Nou, dat zijn er ruim 100. Daar zitten dan ook de beste make-up en dergelijke bij. En in die lijstje viel wat op bij één nominatie stond dat hij was gediskwalificeerd. En dat bleek om deze song te gaan. me En die blijkt... Oh, sorry. Die blijkt gediskwalificeerd te zijn omdat de schrijver van het liedje het heeft gepromoot bij de juryleden. Ja, en dat, dat mag, mag niet. Dat mag niet. Nee. Dit weekend is het ook Carnaval. Ook boven de trending topiclijst op Twitter. Volgens omroep Zeeland wordt Carnavalsmuziek uit Zeeland echt wel, steeds populairder. En deze Zeeuwse Frans die legt uit waarom die liedje schrijft. Ga maar aan je gang, Frans. En Carnavals het kan kaasje. En meestal die mannen die over wennen, dat zijn er altijd Amsterdam en zo. Die vieren niet eens Carnaval. Hij is nu alweer klaar? Oh, dat is wel jammer. We kwamen net in de stemming. Dankjewel, Freddy. Straks nog veel meer nieuws. Troskamerbreed is op verkiezingstoernee. Morgen vanuit Vlissingen.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 DTG maakt websites voor ondernemers en zorgt dat u online vindbaar bent. Kijk op dtg.nl. DTG. Goed gevonden.